De Spanjaard was na 233 kilometer de snelste in een massasprint voor de Italiaan Forlan en de Belg Steegmans. Vreire won aan het begin van het seizoen ook al de klassieker Milaan San Remo. Het weer vanavond helder en daardoor koelt het snel af. Morgen zonnig en droog bij maximaal 15 graden, na morgen neemt de bewolking toe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 Geweldig. Zo is het zo geboren eigenlijk. Het, het circuit van Zand wordt uiteindelijk.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 You're in the for that.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 This is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to de start van the 31st Pamiere Race on our Sunday. Tegenover mij zit Erik Weijers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80. Wat gebeurde er toen met het circuit?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 Schumacher 20 Sekunden vorm. 80 Liter nachgedankt. 3, 4, 500 Sekunden vorm. En Schumacher is wieder im Rennen.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 Wel, we hebben er ook een Zandvoortse dame die uh, pogingen doet inderdaad al. Ja, Melanie Lancaster inderdaad, een uh, jonge Zandvoortse jonge meid die inderdaad ook uh, af en toe reest. Uh, ik weet eigenlijk niet wat ze dit jaar uh, doet. Ik weet dat ze vorig jaar bij de DNRT, dat is uh, voor de breedte sport in, uh, zeg maar in de autosport, heeft ze meegedaan. En uh, ja, die doet het ook niet onverdienstelijk. Geweldig hè? ja. Erik, waarom hebben de bochten bepaalde namen en wat is de geschiedenis ervan?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 Tom, Tom, Tom, Tom,